12 uur. Jong van Kan met het FNW-journaal. Premier Rutte is geschokt door de schietpartij waarbij Geert Wilders zijdelings betrokken was. Het onderstreept dat we alert en waakzaam moeten blijven en pal staan voor de vrijheid van meningsuiting. Aldus Rutte. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg noemt het incident verschrikkelijk en bizar. Voor Wilders en zijn omgeving moet het afschuwelijk zijn dat de dreiging nu zo dichtbij komt, zegt van Miltenburg. Wilders hield in Texas een toespraak bij een expositie van Mohammed Kartoons. Toen hij net weg was, schoten twee mannen op een beveiliger. De twee schutters werden later door politieagenten doodgeschoten. Op de Canadese begraafplaats in Holten zijn meer dan 4000 mensen bijeen om de militairen te herdenken die sneuvelden tijdens de bevrijding van ons land. Onder hen zijn 60 Canadese veteranen en de premier van Canada. Namens Nederland zijn prinses Margriet en de man Pieter van Vollenhoven erbij. Op de begraafplaats in Holte liggen bijna 1400 militairen begraven. De twee jongens die gisteravond laatst zijn omgekomen bij een treinongeluk in Geleen waren 14 jaar oud. Ze zaten op een scooter toen ze op een spoorwegovergang geschept werden door een intercity. Volgens ooggetuigen reden de jongens door het rode licht en negeerden ze de slagbomen. De president van Israël, Rivlin, geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Ethiopiërs in het land. In de Jerusalem Post spreekt hij over een open wond. In Tel Aviv liep gisteren een demonstratie van Ethiopische Israëliërs uit de hand. Ze demonstreerden tegen racisme na aanleiding van een mishandeling van een zwarte Israëlische militair door politieagenten.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 Het is druk richting de Keukhof en dat is te merken op de N207 en de N208. Op de N207 staat tussen Abenes en Hillegom 3 kilometer... en op de 208 vanuit Haarlem naar Lisse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Luisteraars, een smakelijke lunch toegewenst. Het zonnetje schijnt, dat doet ons weer goed. Vandaag toch weer een uh, gedenkwaardige dag, 70 jaar geleden, eindigde de Tweede Wereldoorlog. Maar alles wat er in die oorlog gebeurde trouwens ook, uh, alles wat er vandaag de dag nog gebeurt, luisteraars, want het houdt maar niet op. Stemt ons tot nadenken en uh, stemt Nederland vanavond om acht uur tot uh, ja, twee minuten stilte. Nou, laat ik maar beginnen met uh, uit respect voor alle mensen die dan inderdaad uh, gesneuveld zijn in uh, de Tweede Wereldoorlog... Natuurlijk die vreselijke uh, moord onder Jodenmensen, uh, waar we gisteravond nog een hele indrukwekkende reportage en op de televisie uh, hebben kunnen zien van een uh, overlevende van Sobibor. Uh, dat uh, vernietigingskamp. De man getuigde daar uh, wat er allemaal uh, voor vreselijk was gebeurd. Ja. We moeten er even niet aan denken, maar vanavond wel uh, om 8 uur 2 minuten stilte. En, uh, nou, ik heb het er straks nog even verder over met u. veel mensen die vandaag weer een hoop verdriet ervaren. Dus elk jaar wordt het weer ja, opgerakeld natuurlijk. Ja, ik denk dat uh, mensen die met uh, het oorlogsleed zijn geconfronteerd in het verleden... en ook uh, vandaag de dag nog er natuurlijk dagelijks aan denken. En echt die vierde mij niet nodig hebben om daar, uh, om daar weer op uh, geattendeerd te worden. Maar toch... Ja, en de mensen hebben er ook helemaal eigenlijk niets van geleerd... als je kijkt wat er op de wereld allemaal gebeurt. Dat geldt voor alle mensen, ook voor Joden. Want ook in Israël worden gewoon Palestijnen weer onderdrukt. Dus uh, ja, een bevolkingsgroep die daar zelf onder heeft geleden... in de Tweede Wereldoorlog, deinst er ook niet voor terug... om dat ook weer anderen aan te doen. Dus het is, uh, het is allemaal één potnat. De waanzin van de mens, de waanzin van religie. Althans, nou praak ik even voor mezelf, hoor. Uh, achterlijk vind ik het gewoon. Echt achterlijk. Dus als je vanavond stil bent om, uh, om acht uur, doe dat dan wel overtuigend. En niet, uh, ga niet lopen huigelen of lopen muiten daar op de dam in Amsterdam of zo. Of uh, rare dingen doen. Meen het dan wel wat je zegt en doet. En denk dan ook eens aan al die mensen die vandaag de dag uh, onthoofd worden daar in uh, het Midden-Oosten. Mensen die zomaar overhoop geschoten worden omdat een, een of andere uh, drugsverslaafde in een verwarde toestand een wapen grijpt en zomaar om zich heen begint te schieten. Wat een waanzinnige wereld. Ik heb gelukkig een zoon die, uh, die zingt over de vrede, Calling for Peace, Sven Davis.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 disagree. Without war. why must those? With family! Why can't we disagree? Yeah, why can't we disagree without war? Oftewel, uh, waarom kunnen we niet met elkaar oneens zijn, zonder daar ook oorlog voor te moeten. voeren uh, het heeft allemaal te maken met de waanzin van religie. Want ik vind het echt waanzin. Hoe, uh, ja, kijk, alle respect voor mensen die dingen geloven waar ze in geloven. Maar, uh, ja, u ziet wat het allemaal teweeg brengt op de wereld. En het heeft toch uh, eigenlijk voor 80% met die narigheid te maken. Denk er maar eens uh, heel goed over na. Dat is mijn. Uh, Dat is laatst wat ik er vanmorgen over zeg, hoor. Uh, ik hou de stemming uh, uh, een beetje. Uh, nou, uh, niet, niet op een heel somber pijl vandaag bij Zandvoort Lunch, maar wel een beetje. Een beetje uh, Respectvol. En uh, nou, dat is uh, helemaal in mijn straatje, want ik hou van mooie, rustige muziek. Dus uh, dat weet u, van de donderdagavond, erbij tussen App en Vloed. Dus uh, daar ga ik vanochtend uh, bij uh, Zandvoort Lunch maar gebruik van maken. Morning back. Mij. Ik zei het al, wat uh, rustiger muziek. Het eerbied voor alle gevallen uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen. Daarna, respect voor die mensen natuurlijk. En, uh, dat wil ik kracht bijzetten in uh, de muziek die draaien vandaag. Misschien had een van die mensen in die concentratiekampen wel een meisje, wat Aubrey heette. Dan is dit speciaal voor Aubrey. En Aubrey was naam, zo heel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 You know. Just the same I loved her name Het dus is bijna half 1, dat betekent uh, tijd voor het regionale nieuws van 4 mei 2015. <tieding> Twee 16-jarige jongens uit Zandvoort zijn zaterdagavond aangehouden voor een diefstal van een scooter. Agenten reden over de Van Lennepweg en zagen ter hoogte van de rotonde een scooterrijder ten val komen. De agenten spraken de gevallen scooterrijder aan. Hij droeg op de eerste plaats geen helm en bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Na doorvragen gaf de 16-jarige bestuurder toe dat hij de scooter eerder die dag had gestolen bij het station van Zandvoort. Hij werd vervolgens aangehouden en na onderzoek werd nog een 16-jarige medeverdachte uit Zandvoort aangehouden. Vlakbij het station werd nog een tweede gestolen scooter aangetroffen. Uh, NZH-vervoermuseum, nu nog gevestigd in het voormalige NZH-complex... aan de Leidse Vaart in Haarlem. dat gaat verhuizen, luisteraard. Het verhuist deze zomer naar de Haarlemse Waarder Polder. Op de Leidse Vaart maakt het museum plaats... voor de bouw van het nieuwe complex uh, nieuwe woningen... onder de naam Remise Haarlem. Het is nog niet bekend wanneer de collectie van het museum... dat onder andere bestaat uit historische trams en autobussen... wanneer het gaat worden overgebracht naar het nieuwe complex in de Haarlemse Waarderpolder. De politie had zondagochtend pepperspray nodig... om een koperdief aan te houden. Hij zou met een handlanger, die ook werd gepakt... koper hebben gestolen van een bouwplaats in Heemstede. De man verzette zich dermate dat de agent de spray moest gebruiken... om hem in bedwang te krijgen. Koper, die werd die gaat overigens terug naar de rechthebbende. Een dronka-automobilist heeft zondagochtend in Hoofddorp in alle vroegte een enorme ravage veroorzaakt. De bestuurder kwam vanaf graan van vis en reed via de nieuwe weg in de richting van het centrum. Toen hij ter hoogte van de piratenweg de stoeprand raakte en de macht over het stuur verloor. Hierbij heeft hij drie bomen en een verkeersbord uit de grond gereden. om tegen een vierde boom tot stilstand te komen. Alle vier de inzittenden zijn gecontroleerd door de toegesnelde ambulance-medewerkers. Maar niemand raakte wonderwel gewond. De bestuurder is na een alcoholtest aangehouden en meegenomen naar het bureau. De geleende personenwagen is toten los. De bergingsdienst heeft de wagen afgevoerd. Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag zeer ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de generaal Spoorlaan. Dat is in Haarlem Noord. De jongen zat achterop een snorscooter die hard onderuit ging. Beide jongens raakten hierbij gewond. De bijrijder liep zelfs zeer ernstig letsel op. De jongen is gestabiliseerd en met spoed naar het FU ziekenhuis in Amsterdam overgebracht. Onderweg verleende een traumaarts medische ondersteuning. Een derde ambulance heeft de bestuurder van de snorscooter opgevangen... en naar het ziekenhuis gebracht voor verder behandeling. De 17-jarige scooterrijder werd aan medische behandeling aangehouden... voor gevaarlijk rijgedrag en ook rijden onder invloed. Nou, nogal wat ongevallen in de buurt, luisteraars. Want een oudere vrouw is zondagochtend gewond geraakt... bij een eenzijdig verkeersongeval in Haarlem. De vrouw ramde rond kwart over tien met haar wagen... de gevel van een appartementencomplex... En dat was bij de, uh, of in de bijdorplaan in Haarlem. De vrouw reed achteruit, de stoep uit, uh, door de bosjes en kwam uiteindelijk tegen het gebouw tot stilstand. Zowel het gebouw als de auto liepen erbij, uh, ja, ernstige schade op, zo lees ik. Uh, na eerste zorg door het ambulancepersoneel is ze naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De brandweer heeft een korte inspectie gemaakt. Uh, in verband met de schade aan de auto en uh, ook het gebouw natuurlijk. Of er misschien ook instortingsgevaar of andere risicovolle zaken speelde. Een bergingsbedrijf heeft de wagen later in de ochtend weer weggehaald. Mm -hmm. Twee jongens probeerden zaterdagavond om een 18-jarige Haarlemmer van zijn geld... en ook zijn telefoon te beroven. De jongen fietst op het Frans Halsplein. Toen twee jongens op een donkergekleurde Vespa-scooter hem dwongen de regulierstraat in te gaan. Ze bedreigden de fietser en gaven aan... dat hij, dat, uh, hij zijn uh, telefoon en zijn geld moest afgeven. Nou, de jongen verzette zich en er ontstond een worsteling. Hierdoor, hierdoor, hij, uh, liep hij, sorry, hierdoor liep hij schaafwonden aan zijn handen op... en ook een gezwollen jukbeen. Toen er een groep fietsers bij, uh, kwam... gingen de twee er met de scooter vandoor. Tuigen, luisteraars van dit... Uh, van deze die kunnen contact opnemen met de politie in Haarlem. Dat kan op uh, telefoonnummer 0900-8844. Bent u getuige geweest, geweest van die uh, uh, bedreiging in de regulierstraat in Haarlem, vlakbij het stationsplein? Dan uh, graag de politie bellen met 0900-8844. Ja, nog een gewonde. De vrouw is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt... toen ze tijdens tuinwerkzaamheden van een trap en met haar hoofd op een stoeprand terechtkwam. Onder meer een traumahelikopter rukte uit naar de Kornhoornlaan... want daar gebeurde het in Heemsteden. Het ongeval gebeurde rond de klok van half twee smiddags. De vrouw was bezig met het snoeien van haar tuin toen ze viel. Ambulancebroeders verleenden de eerste hulp... en een traumaarts landde in de helikopter... op een grasveldje langs de Verzantenlaan... En werd met een politiebus naar de woning gebracht om ambulancebroeders bij te staan. Na de eerste zorg is het slachtoffer per ambulance overgebracht. ook al naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam, het VU-medisch centrum. En uh, ze heeft in elk geval een, uh, ja, een flinke hoofdwond. de vrijwilligers steken de handen uit de mouwen... om het gratis festival Bevrijdingspop 5 mei in de Haarlemmerhout op te bouwen. In het zicht van het provinciehuis wordt met houten panelen en heel veel energie alles in gereedheid gebracht... om meer dan 100.000 concertgangers te mogen ontvangen. En nou hopen op eh, ja, toch redelijk weer. De voorspellingen zijn niet dat je zegt van... Eh, Bij strandpaviljoen Auzuro op het Zandvoortse Naturistenstrand is donderdagavond een stapel pellets in de brand gevlogen. Deze pellets luisteraars lagen naast het paviljoen. De brandweer was aanwezig om het vuur te blissen. Volgens een woordvoerder van, het veiligheidsre uh, van de veiligheidsregio... heeft afval naast het... Uh... Sorry, ik ga het nog even herhalen. Uh, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio... heeft afval naast de pellets vlam gevat. Maar nou, ook de pellets in brand zijn... Uh... Vlogen. Het pand zelf heeft niet in de brand gestaan gelukkig... en de nieuwe bungalows die waarschijnlijk daar gaan komen... die zijn uh, nog niet afgebouwd. Gelukkig voor de eigenaar loopt het allemaal met een sisser af. al dus de woordvoerder van de uh, VRK uh, tegen RTV Noord-Holland. Hij stelt dat het nog niet duidelijk is of de brand is aangestoken. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het kan ook gewoon een uh, weggegooide sigaret zijn... die in het smeul is gegaan en vervolgens oorzaak was voor de brand... Afgelopen zaterdag was het landelijke reddingsbootdag voor de KNRM... de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ook het Station had alle donateurs uit de regio uitgenodigd... om een rondje mee te varen op de redboot Annie Polies. Aan het eind van de dag konden 19 nieuwe donateurs worden bijgeschreven. Dat is een mooi resultaat. De KNRM opereert zonder subsidie en heeft het nodig van giften... nalatenschappen en ook natuurlijk donateurs. Gesteund door het mooie weer werd de editie van 2015 een zeer succesvolle dag. De volgende reddingsbooddag staat gepland, luisteraars, noteer het vast, op 30 april 2016. Lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. He. Raadslid en voorzitter van uh, het interim van de oudere partij Zandvoort, oftewel de OPZ... Dan gaat het om echt poster. Het Zal de uh, opengevallen plaats van de fractievoorzitter na het ontslag als raadslid uh, van Lies Lotte de Jong in gaan vullen? De Jong stapte vorige week uh, op omdat ze te spuugzat was om de aanvallen van de coalitie aan te moeten horen. Ze gaf aan dat er in de Raad geen goed klimaat heerst om tot constructief besturen te komen. Nou, dan het weer bij ZFM Zandvoort op de 4e mei 2015. Het is deze maandag bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook eventjes de zon. Nou, ik heb hem de afgelopen uur alleen nog maar gezien, het zonnetje, dus dat zit wel goed. blijft droog en de vrij krachtige en krachtige zuidwestenwind neemt gedurende de dag flink in kracht af. De temperatuur stijgt even naar een aangename waarde van ongeveer 18 graden Celsius. Vanavond, tijdens de dodenherdenking, is het droog, maar komende dag gaat het regenen. De sterk afgenomen wind die gaat draaien naar het oosten... later in de nacht naar zuidoost... en neemt weer flink in kracht toe en wordt krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur die wordt niet lager dan een graad of 13. Nou, nog morgen bevrijdingsdag. Morgenochtend is het over het algemeen bewolkt en komt het tot buien met daarbij ook kans op onweer. In de loop van de middag trekken de buien uit de regio weg... en komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Nou gelukkig maar, want de, ja, de hoogtepunten van de bevrijdingspop... die zijn toch uh, in de middag over het algemeen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. is hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En er komen zware windstoten voor tot 75 kilometer per uur maar liefst. En met die stevige wind wordt wel warme lucht aangevoerd... waarbij de temperatuur oploopt naar waarde van ongeveer 20 graden. Nou, dat valt dan weer mee... Ja, harde winter bij en zo. Nou, toch maar je paraplu mee naar bevrijdingspop als je gaat morgen. Ik reed gisteren al even langs de pavillon, uh, laan in, paviljoenslaan in Haarlem. En uh, inderdaad, er wordt al flink gebouwd aan uh, alle podia en uh, ja, horeca-etablissementjes... Uh, die daar worden neergezet om uh, de dag tot een feestelijke dag te maken. Ga ervan genieten. Ik wens u vast een hele fijne dag. Maar vandaag nog even rustig aan en even respect voor... Uh, alle gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en uh, alle oorlogen die ook nog, nu nog gaande zijn. Dat was die Springfield, was dat met uh, anyone who had a heart. Uh, een mooi beeteltje, want die hebben ook hele mooie rustige liedjes opgenomen. Ook iets wat uh, past bij de 4e mei. Cried for no one, nou that is day breaks, you find that all dat is. Het geldt niet voor iedereen natuurlijk, dat wilde ik zeggen.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 You think she needs you And in her eyes you see nothing No sign of love beyond the tears Cried for no one A love that should have lasted Stay home, she goes out She says that long ago She knew someone But now he's gone She doesn't need him Your day breaks Your mind aches There will be times when All the things she said Will fill your head You won't forget her And in her eyes you see Nothing No sign of love behind the Cried for no one. I love that should have lasted years. Cried for no one. Nou, een hoop mensen hebben dat uh, gedurende oorlogsjaren in ieder geval niet gedaan. Die hebben wel degelijk uh, gehuild voor iemand, uh, voor vele mensen uh, in die kampen allemaal. En u heeft gisteren misschien die uitzending gezien van die Joodse meneer die getuigenis deed van Sobibor. Het vreselijke kamp en alles wat daar gebeurd was heel indrukwekkend allemaal. En uh, ik heb een droom, en nu misschien ook wel, uh, wij hebben samen die droom... Uh, op een betere toekomst, nog betere toekomst, uh, als wij hier in Nederland al hebben. Want wij hebben het hier uh, de afgelopen 70 jaar redelijk veilig gehad. En redelijk uh, welvarend ook. Maar dat geldt helaas nog steeds niet voor uh, allerlei plaatsen all over the world. Samen met ABBA hebben wij die droom. Ja, Abba, ze hebben een droom. I cross the street. Nou, dat hoef je in sommige delen van het Midden-Oosten niet te proberen. Want dan heb je kans dat er een sluipschutter, uh, sluipschutter uh, op je vuurt, uh, Dolly. Ja, dat zal uh, dat gerust. Ja. ja. Jij komt net uh, van een uh, herdenkingsbijeenkomst... Uh, uh, bij het Joods monument vandaan. Hè? Klopt. Hey, uh, vertel eens even de luisteraars. Nou, de Zandvoort zullen het ongetwijfeld weten. Maar toch, uh, mensen ja. die dat niet weten. Dat ieder, sta... uh, ieder jaar om, uh, op 4 mei ja. is om uh, 12 uur uh, de herdenkingsbijeenkomst voor alle Joodse gevallenen. Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, waarom, sp en, waarom specifiek uh, voor Joodse gevallen? Nou, een... omdat uh, op die plek waar ja. de mensen bij elkaar komen... dat is naast Bouwens Palace... dus mm -hmm. uh, richting uh, het strand, uh, strand Eentje 1918, zeg maar... Ja. Ja. in de Jacob van Heemskerkstraat... Uh, uh, daar heeft vroeger de Zandvoortse synagoge gestaan... Ja. en die is uh, in de nacht van 4 op 5 augustus 1940 gebombardeerd... Ja. En uh, ja, uh, alle Joodse Zandvoortes uh, zijn geëxporteerd en gebombardeerd en uh, gefusieerd en vergast. En, ja, want zijn er, op... zijn er hier in Zandvoort, uh, voor, voor zover dat bekend is, ook nog mensen teruggekomen na de oorlog? Nee, niet teruggekomen. N niemand heeft dat overleefd? Voor zover ik weet niet. Oh? Nee. Als het anders is, hoor ik het graag. Ja, is... Maar voor zover ik weet... Uh, zijn er geen mensen uit de oorlog... in Zandvoort weer teruggekomen. Mm -hmm. ja, uh, nou. ja, ze zouden misschien ook uh, ja, niet in Zandvoort... maar in Amsterdam terug kunnen zijn gekomen. Natuurlijk, maar, maar, ja. Dat, dat weet je natuurlijk niet. Het is... Uh, ja, uh, na al die jaren. Want we, uh, heel uh, lastig. Ik bedoel, uh, het, uh, het Joods monument... Uh, in het algemeen dan. Hè? Dus, dus wat op, de, uh, wat op uh, internet is uh, opgericht... is nog steeds bezig met het... Uh, uitzoeken van uh, wie waar uh, is overleden en ja. omgebracht. Dus ja, ja dat, dat is een eeuwigdurende zoektocht, ben ik bang. Zes miljoen mensen, joh. Ja. Ja. Hey, heb jij toevallig een wijze gisteravond die, die getuigenis gezien... van die Joodse meneer uh, die het kamp van Sobibor heeft overleefd? Nee, en ik kijk daar ook niet naar. Oh, dat was... Omdat, dat was uh, ja, ja. Het, is, het zal allemaal prachtig zijn. Maar ik heb, uh, ik heb het hier al moeilijk genoeg mee. Ik doe ja. dit uh, zeker voor... Uh, ja, ook natuurlijk de Joodse mensen in Zandvoort. Maar zeker voor uh, mijn voorouders die uh, niet zijn teruggekomen. Ja, want jij bent een uh, uh, van jouw ouders was Joods ja, of allebei? Ja, nee, één. Mijn moeder. Je moeder was Joods? Ja. En je vader en... die kwam uit? Uit Amsterdam. gewoon een Amsterdammer. Okay. Ja, ja, ja. En uh, hebben die elkaar in de, uh, voor de oorlog leren kennen? Hoe is dat gegaan? Nee, nee, nee. nee. Dat zijn oorlogskinderen geweest. Oorlogskinderen? Ja ja. ja, ja, ja. ja. ja. Maar goed, in, in ieder geval, uh, uh, iedere 4 mei uh, om 12 uur is die uh, herdenkingsbijeenkomst. En uh, het valt me op dat het ieder jaar drukker wordt. Ieder jaar uh, zijn er wat meer bloemen. Ieder jaar liggen er wat meer steentjes op het Joodse monument. Ja. En, uh, nou ja, burgemeester Niek Meijer had een uh, prachtige toespraak. Mm -hmm. Ik ben vergeten op te schrijven hoe het ook alweer precies zat, maar het was... Uh, een, een, een, hij citeerde iemand die voor de Verenigde Naties ook uh, geciteerd heeft... die de oorlog heeft meegemaakt als, ja. als uh, Joodse meneer. Ja. En uh, de, de rabbijn Spiro heeft een uh, toespraak gehouden en heeft het gebed geleid. Uh, er is ook nog een uh, toespraak geweest van meneer uh, Rosenberg van de Joodse gemeenschap. En die heeft ook een uh, gebed gehouden. Ja. En er was een, uh, een mooi gedicht dat werd uh, voorgedragen door Daphne Akkermans... En wie is Daphne Akkermans? Wat dat mij? is uh, dat, uh, gewoon uit de, uit de jeugddelegatie, zeg maar... Uh, mag jaarlijks uh, een, een jonger iemand, een jeugdig iemand... een, een uh, gedicht voorlezen. Oh, dat, en en dat dit hij... jaar was de keuze gevallen op Daphne Akkermans. En, en de, de jonge mensen die die gedichten maken... moet dat van tevoren inleveren? Dan wordt er een soort, uh, dat denk ik. Uh, dat uh, weet ik niet precies hoe die procedure is. Uh, nou, ik zal okay. het eens vragen nou, aan nou, je, ja, maar. Het is een beetje ook wat op de Dam gebeurt vanavond om acht uur. Er is ook al iemand die iets... Uh, iets uh, uh, ja, precies. precies. Ja. Daar is ook altijd ja. een jeugdig iemand die een mooi gedicht voorleest. En, uh, nou, zo gaat dat hier in Zandvoort ook al. Uh, ja. Al sinds ik, zolang ik het me kan heugen eigenlijk. Nou, ik heb uh, in de uitzending, het eerste uur, ik heb het allemaal met rustige muziek. Uh, uh, ja. Omdat ik toch een beetje respect wil tonen aan. Uh, aan de mensen die uh, vandaag het extra moeilijk hebben. Ja. Uh, en dat zijn er een hoop heb ik altijd nog de indruk. Zeker. Uh, ook, ook mensen die uh, van een latere generatie zijn. En uh, ja, misschien hun ouders verloren zijn tijdens die vreselijke uh, Tweede Wereldoorlog. Maar uh, uh, ja, ook geconfronteerd worden met het leed wat er nu allemaal overal op de wereld gebeurt. Hè? Ja. Maar het houdt maar niet op. Het houdt maar niet nou, op, maar ja, natuurlijk is niet zo... Uh, je mag niet bagitaliseren natuurlijk, maar die massamoord... Ja. en al die gruwelen die hebben plaatsgevonden destijds in die Tweede Wereldoorlog... Ja. Hè, op Joodse mensen, zigeuners, ja. uh, gehandicapten... Ja. Ja. Uh, mensen die uh, ja, uh, homo homofiele instelling hadden... Ja. of op homofiele wijze leefden, laten we het zo zeggen. Nou ja, andere seksuele Dan, aard. Ja, andere, nou ja, ja. ja. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk afschuwelijk, afschuwelijk dat je daarom afgeslacht wordt. Ja. en uh, ja, nog, hè? We moeten daar, nog steeds. Ja, we ja. moeten daar met z'n allen toch uh, vaak bij stilstaan. En, ja, maar, uh, uh, maar dat, dat ergert mij dan wel eens. De, de mensen staan er uh, wel bij stil vandaag in ieder geval. Maar het helpt ze weinig, want het dat gaat maar door, het, het door over op de wereld. Dat of weet ik niet of het niet helpt. Ergens moet je beginnen. Ja. En ik zie al dat het daar steeds drukker wordt. En ik hoop dat dat een tendens is ja. in Nederland. Ik hoop dat die tendens zich zal uitbreiden... Ja. Want uh, laten we wel wezen, in feite moet liefde sterker kunnen zijn dan haat. Ik ben het voor 100% met je eens. Ik wou maar dat iedereen er zo over dacht. Dan, ja. dan ging het een stuk beter op de wereld. Nou, zo maar is het. Dit is voor alle lonely people. Amerika luisteraars uh, gaan we naar reclame, en reclame. Dit was het eerste uur van ZFM Lunch op uh, de 4e mei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5